voor niks, dat hebben we ook niet toevallig gekozen, dat we spreken van een crisis in de opsporing. Er is meer aan de hand dan een incident Er moet anders gewerkt worden. En uh, dat kan niet anders dan uh, uh, hoogst ernstig uh, worden genomen, ook door het kabinet. Het is aan de ene kant volstrekt duidelijk wie ons rapport leest dat het met het vertrek van één procureur-generaal niet opgelost is. Het moet u aan de andere kant ook volstrekt duidelijk zijn... dat de commissie niet de interim-manager is, het ministerie van Justitie.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 meldt Rijksrecherche in een rapport over politie en justitie in Haarlem. Maar liefst 5 miljoen gulden misdaadgeld... gebruikten de rechercheurs Langedoen en Van Vondel. Zij worden nu zelf vervolgd door justitie. Hun bazen blijven buiten schot, minister. tot woede van de Tweede Kamer. Er heerst in de Kamer vrijwel unaniem het idee... dat er iets zal moeten veranderen. En wat doet de minister? Die zit alleen maar moeilijkheden op te werpen... waardoor... ...er duidelijk wordt dat het niet kan. Om uit de problemen te komen verzint minister Dijkstal een list. De politiecarousel. de politiebazen hoeven niet te vertrekken. Nee, alle hoofdcommissarissen moeten verplaatst worden. Dan bedoel ik van uh, alle, uh, alle korpsen. We hebben 26 korpsen in Nederland. Dus behouden ze een aantal waar mensen net benoemd zijn... Geldt dat eigenlijk voor al die andere korpsen. Een aantal politiechefs wordt inderdaad verplaatst. Een paar officieren van justitie krijgen een andere baan... maar op het leidinggevende niveau wordt niemand ontslagen. Daar waar organisaties falen, heeft niemand schuld. En de Partij van de Arbeidsfractie vindt dat een onbevredigende conclusie. De Tweede Kamer mokt, maar de regeringspartijen accepteren dat er geen koppen zijn gaan rollen. Het is één grote schoonwasserij van iedereen. Er is in dit land heel veel fout gegaan op het punt van politie en justitie... en de overheid was de hand in onschuld en dat is heel slecht. Als een eerste ministerschap op justitie kwam een einde door de IRT-affaire. Ik ben door de IRT-zaak niet zo getraumatiseerd. Grote partijen drugs worden met medeweten van agenten ons land binnengebracht. Dat zegt een informant van de geheime politie in een interview met een Vandaag. Het gaat om een Amsterdamse drugscrimineel die in Colombia woont. Daar geeft hij al jaren tips aan die geheime politie over containers met coke die naar Nederland komen. Een groot deel van die drugstransporten wordt volgens deze informant niet in beslag genomen, maar gewoon in Nederland doorgelaten. Ze weten wat er aankomt. Ze hebben al heel lang op de hand van dit soort van. Wat erg is, dat er ook niet in beslag nemen. Maar als ze dan op een gegeven moment die van dan gewoon de container toe. Wordt er dus gewoon drugs ingevoerd. En dan dat in beslag moeten nemen Zo mogelijk Ze niet als het klopt wat die Paul zegt en er worden inderdaad weer op grote schaal drugs doorgelaten... ...dan zijn we weer terug in irt tijden tijden waar Van absoluut vanaf wilde... ...en dan is het absoluut fout Het is nu niet voor ons, maar het gaat om dat te zeggen.